De vrolijke stappen, als koste moet je stapel de een voor zijn, Maar leven het bier in de kade en heerlijke natgas hier dan? De vrouwen, de wijn en de sigaren. Hey.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 Bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Je hoorde de singel van Baltimore, dat was de Boy. En wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albert-Jan? Nou ja, we hebben het uh, tijdens uh, het nieuwstreven over gehad. We hebben uh, de evenementagenda om half vier... ...staat natuurlijk geheel in het teken van de evenementen... ...die vandaag in en rondom Zandvoort plaatsvinden... ...zowel op het strand als in het centrum. Het, is, uh, het zijn er in de taal 21, 21. 21 evenementen. Die gaan we allemaal behandelen en wel om uh, half vier... Dus uh, ik zou zeggen, hou de folder bij de hand, want daar staat dat allemaal nog een keer duidelijk in. Want u moet van links naar rechts, van rechts naar links. En uiteindelijk komt u natuurlijk op het strand terecht, ter hoogte van het Badhuisplein. Want dan is er vuurwerk als afsluiter van deze feestelijke dag. En dat staat allemaal gepland rond de klok van half elf. En voor de rest natuurlijk veel zomerse muziek en met af en toe natuurlijk een vette knipoog naar Amsterdam. Maar goed, we gaan eerst even naar Frankrijk. En we gaan uh, naar...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 Tire, je me tire, demande pas pourquoi je suis bâti sans montif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi partir ma d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va foc la vie d'artiste Je sais que ça fait qui c'est qu'on est plus possible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 Ik te dat het niet voorzichtig is, maar ik wil het hier voorzichtig zijn. Ik Ik ben hier en hier. Ik ben hier en hier. Ik ben hier en hier. Ik ben hier en hier. stop de réfléchir plus facile Shit you can't baby.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 Danse avec le du miroir. I'm a direct from Mexico, Don Diego de vega Vegas, comme Zo, ça se bouscule dans les couloirs, les poteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Mm -hmm. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas d'appeler, mec du mois Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous y a moi eh? Don't forget me, I'm done to be. Version vert de Don't forget me, I'm Doctor Bee Versionaire de couba libre Doctor Be, huh, that's me It's in the middle of Mexico. Don Diego de la Vega sacape son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyageurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrillée, froid, les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha. Oh, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha, -Cha. Miss Cha, -Cha, -Cha. Cha, -Cha, -Cha. Cha, -Cha, -Cha. quel lindo star! Au milieu tout ça, y'a nous, y'a moi. Et... Oh, don't forget me, I'm tough to be. Verme brisé de Cuba Libre. Oh, don't forget me, I'm tough to be. Verme brisé de Cuba Libre. Oh, don't forget me, That's me! Get this show! You don't stop! Come on, come on, let's rock Hey, yo, man, you think you see You better watch yourself on the top to be! Pardon! I'm gonna make you move. Get down! I do the latest groove! Don't stop! So just kick off your shoes! Hit the top! And begin to groove! I don't waste no time. Get down. I'm getting drunk on wine. Don't stop. It's time to score.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 Ik heel veel uh, met uh, die singles uit uh, de jaren 80, uh, jan Uit mijn jaren 80. Je weet wel ja? dat er zo'n rap in zit in één keer. Nou, ook bij deze van uh, Bandelero de Paris Latino. 18 minuten over drie Amsterdam Beach Festival vandaag de hele dag in Zandvoort. Ja. En zo meteen om half vier hoor je de 21 activiteiten die je hey. vandaag uh, kan uh, gaan doen... tijdens het uh, Amsterdam Beach Festival. En het is weer als de duivel ermee mee speelt. Zonnetje buiten, gezellig op de strand. Iedereen gezellig in het centrum van Zandvoort. Trasje wij pakken. Wij zitten gezellig evenementen, evenementen te over. En wij zitten weer binnen in een geërkodelijk studio. Het is, het is niet te filmen. Wat vervelend toch. En werden, als wij dan een keer vrij zijn, <laughs> wat gebeurt er dan? Uh, regen. Ja, ja. ja. Uh, ja, regen, regen, regen. Nee, maar ik begin vanmiddag uh, om een uur of vijf. Begin ik in de Halterstraat. Even kijken wat daar allemaal te doen is. En uh, dan langzamerhand dan zag ik zo af richting strand. Met daar natuurlijk om half elf het vuurwerk. Als ja, dat gaan we zeker bekijken. Gigantische, ee, gigantische afsluiter van deze geweldige Amsterdam dag, Amsterdam Beach Festival al hier in Zandvoort. Maar goed, u krijgt de, de, straks om half vier een, een duidelijk overzicht van wat, waar u allemaal heen kan. En mocht u nog niet zo'n flyer bemachtigd hebben, adviseer ik hem toch zo gauw mogelijk te bemachtigen. Want dan kunt u kijken waar u heen moet. Zo is het maar net. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je de Euro Breakdown bij CFM. Met Jos van Dam. En daarin de 40 beste plaat van Europa. En Zo so Koutoumi staat daarin ook geheel terecht genoteerd. Deze Belgische Belle Peres hoort toch ook een klein beetje bij Zandvoort, hè? Ze heeft hier uh, heel vaak opgetreden, Albert-Jan. Onlangs nog, hè? Ja, uh, he, onlangs casino. weer in het Holland Casino. Ja. En uiteraard uh, met Sanford uh, 700 en andere festivals. Altijd was uh, van de partij. Je hoorde Keviva La Vida. Lekkere zonnige muziek, zo op de zondagmiddag bij CFM. Ja, oh, je wil hem instorten, hè? Ja, ja, okay. ik erin. ja, hier komt hij aan. Gerard Joling. Het liedje heet Mijn Liefde. Four Wat een geweldig hit is dit, hè, Albert-Jan? Ja, dit is wel super commercieel. Een beetje wel... van het uh, tuintje in mijn hart of zo, hè? Van de Jan Smit. Zou Jan Smit er weer achter zitten? Gerard je met Jan Dino en mijn liefde. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. Ik hoorde nog, yeah. <laughs> het is uh, bij de half uur, we gaan hem doen. De evenementagenda vandaag geheel in het teken van het Amsterdam Beach Festival. Pen en papier bij de hand voor diegenen die nog geen flyer uh, bemachtigd hebben. Flyers zijn te verkrijgen op diverse locaties in Zandvoort en op het strand uiteraard. En anders loopt u even naar het VVV, want die heeft er ook nog wel het een en het ander liggen. Nou, daar gaan we. 21 evenementen vandaag. Zo, ik ga er even voor zitten. Ja, ga jij de hond even uitlaten. We beginnen met Vogels. Dus op het strand. Zuid-Amerikaanse sfeer met live band, Aquabatco. En Oester, oesterproeverij op het terras. En dat begint allemaal om 4 uur. En dit duurt tot 10 uur vanavond. Dan gaan we naar de safari-club, ook op het strand. Hussie. Strandfeest met DJs, een live act eten en drinken. En dat is allemaal om 3 uur begonnen, en dat duurt tot 11 uur. Dan gaan we naar Beach Club nummer 5, een optreden van de Biermeisjes van Jupiler. Dansen, hapjes, muziek in cowboystijl stijl met Amsterdamse hapjes. Dat begint allemaal om 5 uur en duurt tot 9 uur. Dan gaan we, oh we blijven op het strand, Far Out, live muziek met dj's. We reeds vanmorgen om tien uur begonnen en gaan door tot vanavond acht uur. Dan ook op het strand tussen de haven van Zandvoort en Beach Club 10. Sky Radio Summer Singalong Powered by Arke. Dat begint allemaal om vier uur en duurt tot zeven uur. Dan gaan we actief zijn, First Wave Surf School. Mokums, golfsurfen en suppen. Gratis introductieclinics van een uur voor jongen en oud. Er zijn inmiddels twee clinics geweest en de laatste begint om vijf. 5 uur. Dan blijven we, gaan we weer naar het strand. Uh, Brussels aan zee. Amsterdamse activiteiten voor jong en oud. En dat is om 1 uur beginnen, begonnen en dat duurt tot 5 uur. Door naar Mango's Beach Bar. Amsterdamse dag met verschillende artiesten, onder andere Frank van Etten. Dat begint allemaal om 4 uur en dat duurt tot 10 uur vanavond. Nog steeds op het strand. Meijer aan zee. Cocktails, DJ's en brass. Dat begint allemaal om 4 uur en duurt tot 10 uur. We blijven op het strand bij Club Nautique. Club Nautique, barbecue, beach party, great food en funky tunes. Dat is allemaal om twee uur begonnen en dat duurt tot twaalf uur. En de barbecue is vanaf vier uur. Ook op het strand de spot watersport meet and greet... met masterclass van pro windsurfer en olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen. Everybody Welcomes is natuurlijk van harte welkom. Het evenement is om twee uur begonnen. En wellicht dat u als u snel bent, dat u nog met hem op de foto kan. Sandy Hill, Amsterdamse middag met gezellige Amsterdamse zangers en accordeonist. Dat is allemaal om drie uur begonnen en dat duurt tot acht uur. En natuurlijk uh, doet ook bij het Holland Casino Zandvoort mobiele speluitleg Blackjack in het centrum en op de boulevard. Dat is allemaal van één uur tot negen uur vanavond. Zoals ik ook al zei, de kermis uh, is er ook nog een Zandvoort aan Zee, Spectaculaire attracties en een vol feestprogramma. En dat is allemaal om twaalf uur begonnen en gaat vanavond door tot twaalf uur. Jenks Saloon, dan zijn we al in het centrum van de Zandvoort aangelangd. Muziek met Han Hollander en Mariette, Amsterdamse en Engelse songs. En dat begint allemaal om zes uur en duurt tot negen uur. Dan gaan we naar Rosarito, verschillende kleine modeshows. De gehele dag door diverse modeshows. BKZ demo buiten schilderen galerie met kunstenaars aan het werk met onder andere Amsterdammetjes foto's Zuidas en Zandvoort Beach kinderen aan zee ook zeeoptiek in het centrum uh, uh, in de of uh, in de Kerkstraat moet ik zeggen uh, laat zich niet onbetuigd 25% korting op een zonnebril en de, dat is vandaag de hele dag geldig. Dan gaan we natuurlijk muziekfestivals in Zandvoort. Diverse podia in Halterstraat, Gastisplein, Dorpsplein met Amsterdamse live muziek. En dat begint allemaal om 4 uur tot 11 uur vanavond. En dan hebben we café Anders en café 4, buitenpodia met Nederlandstalige muziek. En last but not least, mis het niet, vanavond om half 11 een vuurwerk als feestelijke afsluiter van deze feestelijke Amsterdamse beach festival. Niet getreurd, ging het u te snel. Bemachtig dan zo'n flyer. Of luister anders dinsdag even naar de herhaling van dit programma. Dan weet je wat je gemist hebt. Dan weet je wat je gemist hebt. <lacht> <Ja>, heel goed. <lacht> lekker, lekker. <lacht> nou, wij hopen dat het snel vijf uur is en dan kunnen wij daar ook heen. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer. Of je, je wil of niet bij de jorden Ja, daar wordt je wezen wil je vrolijk door het leven gaan Zo, zo, zo is de jordaan En die zal nooit verloren gaan Een uh, pikkertanensie gaat er altijd in Een uh, pikkertanensie, dat maakt je blij van zin ik heb in zo'n Franse pernoot De witte smul krijg je van een cadeau Maar ook die Deense aquatiet Die drink ik van m'n leven niet Ik laat een lokaat of een litje Een pikketanensie, een pikketanensie Een pikketanensie, dat gaat er altijd in Willen, maar Jordanezen zijn iets gegaan Ze beweren deze liefde eens dus op te gillen Dat een Jordaaner altijd werd Ze mogen van me zeggen wat ze willen De Jordanezen die zijn een volk met gelegd Ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer Bij ons in de Jordaan Zing je van heel la, la, la Bij ons in de Jordaan Zie je de jongens in de meren dansen gaan Wat ze hey, bij ons in de Jordaan Waar de bloemen voor de ramen staan. En de Amsterdamse huur wordt nooit Zolang de lepel in de breipot staat. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Goed. ja het is toch allemaal live hè? ja helemaal live nee die reus stoplichten die hangt hier nog niet nee nee, nee nee nee nee nee die komt die komt die komt vanzelf jordan linda louis uit de jaren 80 de 12 van clash Style draai door voor je het is 12 minuten over een half vier. Zandvoort op zondag. Bijen tot aan 5 uur vanmiddag. En dan worden we ook losgelaten. Het centrum van Zandvoort. In met uiteraard vandaag heel veel gezelligheid. Tijdens het Amsterdam Beach Festival. Ja. En zodanig gaan we even naar een van onze verslaggevers toe. Die daar ter plekke is, Albertjan. Ja, die gaat ons even vertellen hoe de sfeer is. In het in, uh, hij is in het centrum van Zandvoort. Dus hij gaat ons even vertellen hoe uh, gezellig het is in uh, het centrum van uh, Zandvoort. Maar dat doen we pas na het blokje van de volgende twee nummers. Dat bedankt. En ik. we gaan uh, nu. Wederom naar de top 40 in Spanje en dan heb ik het over Juan Magan. En uh, hoog genoteerd zijn nummer Mal de Zamores. Jij ja, hebt wat met Spanje, hè? Toch een beetje. Hè? Ja, dat valt op. Maar ik heb ook Frans hoor. Oké, okay, we gaan ervan genieten. Dat je a mi lado. Si no estás conmigo, ahora es por errores del pasado. jure, Beat Kozan. Ja, we gaan naar het centrum van Sanfoort. Daar is Pascal van der Beek bij het Amsterdam Beat Festival aan de Halterstraat. Goedemiddag Pascal, welkom. Hey, ja, goedemiddag Rob, warm. Goedemiddag, goedemiddag Rob, Jan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, goedemiddag. Hoe is het daar? Hoe is het hier? Uh, nou, het ziet sowieso, de Halterstraat ziet er alvast lekker vol uit. Uh, diverse podia's die zijn allemaal alvast klaar. Uh, nou, het centrum zelf is, uh, zit er bijna zwart van de meesten, zo druk is het al. In het dorp. En ik ga nu vooral tegenover de Osario, waar een uh, hele modisch aan de gang is. Oké, okay, en uh, veel toeschouwers daarbij? Redelijk. Uh, het gaat druk want de meeste mensen zitten nu al. Heel veel mensen zitten merendeels echt op de terrasjes en dergelijke. In de schaduw of, uh, ja, in, de, in, de schaduw of in de zon? Al beide hè, aan de ene kant van de straat in de schaduw en aan de andere kant van de straat in de zon, dus uh, Want als er dan een licht al Ja, want als er een licht alcoholisch drankje kan je beter in de schaduw nuttigen toch? Uh, ja, anders krijg je dat het zo snel hè. Ja, <laughs> oh, oh, oh, oh. ook weer zonde hè, toch? Ja, en dat is een beetje heilig schending noemen we dat. Ja, precies. Nee. Nee, wat uh, gaat er uh, vandaag allemaal nog gebeuren daar? Want jij bent uh, daar uh, in het uh, midden van de Haltestraat bij 4 en uh, Anders. Wat gaat daar gebeuren? Uh, daar gaat, uh, dat begint straks om uh, half 5 uur, begint daar een DJ mee draaien. En om half zes gaat uh, Mike Daniel die gaat daar uh, zingen. Nou, een hele leuke zanger is dat al. Uh, heb, die jongen die heb ik al een paar keer meegemaakt. Hij uh, ja, doet dat hartstikke leuk en dergelijke. Uh, nou ja, en daarna gaat het van huis weer heen. Het We schijnt nog een verrassingsject te zijn. Uh, er komt nog een tweede zanger. Alleen wie dat is, dat is nog niet bekend. Oké, okay, Maik Duinig gaat uh, natuurlijk allemaal lekkere uh, Amsterdamse hits zingen. Ja, dat zeker uh, ja. Ja, tuurlijk, er ja, is het Alvesdams nou. Daarom. Is het is nou een Beachfestival. Uh, dus ja, uh, smartlap, uh, noem maar op allemaal. Maar goed, dat gaat allemaal om vijf uur beginnen. Ja, oh. sommigen beginnen om vier uur. Vier uur wordt sowieso, anders. ik zie nu al een hek zelf staan voor de halve straat. Dus je kan met de auto niet meer in, in de halve straat. Heel verstandig. Dat we gaan uh, inhouden dat uh, langzamerhand uh, alles een beetje aan de slag gaat. Ik hoor al uh, lekkere muziek bij je op de achtergrond, uh, Pascal. Ja, klopt inderdaad, dat is bij, uh, ja, wat ik zeg, bij uh, de kleine winkel Rosario op de kleine op uh, de krocht. Waar uh, dus nu een motorshow aan de gang is. Goed, nou, uh, Pascal, ik zou zeggen, uh, ja, jij, moet nog, jij moet nog aan het werk. of heb je alles al klaargezet wat jij moest regelen. Uh, uh, wat ik heb gekregen, dan staat allemaal al klaar. Nou, dan zou ik zeggen, uh, namens Rob en uh, ondergetekenen vanuit een koude studio, uh, heel veel plezier. Ja, lekker, lekker een frisige studio met airconditioning. <laughs> dat bedoel ik. Ik sta nu in de schaduw, maar in de zon is het inderdaad wel goed te doen, maar de schaduw is het wel, wel lekker. Uh. Nee, maar een uh, lekker hapje en drankje, uh, Pascal. Ja, dat ga ik straks doen, want je hebt mijn berichtje al gekregen wat ze er hebt, Ja, precies. Heerlijk. <laughs> Amsterdamse uitjes, daar hebben we het over. Ja, heerlijk. <laughs> Goed. Pascal, bedankt voor even je verslag. En uh, we zien elkaar straks. Goed, alsjeblieft. Je moet nog heel even blijven Dankjewel. luisteren, Pascal. Want ik heb speciaal voor jou een leuke plaat uitgekozen. Ah ja, nou, dan gaan we luisteren. Ja, een keer Gert en Hermien. Eh uh, waarschijnlijk wel. <laughs> Alle duiven op de dam Tralalali, daar komt ie aan. Veel plezier. Veel plezier daar. De, de dam sha la la Die ja, weten hoe het kwam wel, sha Want ze zaten op je schoot sha la, la, la, la, la En je ze is brood, sha la, la li,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 Sjalalali, la hoe mooi is het leven met jou. Ja, die weten hoe het kwam, tja la Want ze zaten op je schoot, tja la En je gaf ze stukjes brood, tja la shalala. Als een rood keek jij me lachend aan, mijn hart ging snel naar slaan.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 nou, het wordt een hele gezellige middag en avond in Salfoort. Tijdens het Amsterdam Beach Festival. Hoorde het juist van Pascal van der Beek al heel veel gezelligheid in het centrum van Salfoort. Ziet er al zwak van de mensen. straat kan je ook niet meer normaal in met auto's houden. Geheel terecht natuurlijk inmiddels afgesloten voor al het verkeer. Zo dadelijk zijn we er met u drie van Zandvoort op zondag. En dan veel meer over het Amsterdam Beach Festival. Graag tot zometeen na drie, vier uur. Dat zegt een kind, jij bent zo grijp, dat zegt een kind, jij bent getrouwd, dat zegt een kind, jij bent al oud, dat zegt een kind, dan denk je. and all.